...proefschrift zonder bronvermelding hebben overgeschreven. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of er sprake is van schending van het auteursrecht. De aanklager zegt dat er tot nu toe ruim 100 aangiftes zijn binnengekomen. Het weer, het is zonnig en ongeveer 7 graden. In Limburg mogelijk een paar graden warmer, ook morgen veel zon en zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Limbo down The locked embrace the Stumble around I say go She say yes Dim the lights You can guess the rest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 Up high. I feel good, yeah, so good